Hallo en welkom terug bij de geschiedenis van de Romeinen. Aflevering 20. Dit wordt vast geen oorlog. Rome mocht zich de trotse baas van Italië noemen nadat ze Pyrus en zijn mannen eruit hadden getrapt. Van de poovalei tot de hak en de teen van de laars waren de Romeinen de baas. Dit maakte Rome een van de twee grote machten in het westelijk Middellandse zeegebied. De andere grote macht was die van Carthago de rijke handelsstad aan de Noord-Afrikaanse kust vlakbij het huidige Tunis in Tunesië. Carthago was een Venetische kolonie van de stad Tyrus in het huidige Libanon. Volgens de overlevering was de stad gesticht door Elisa, of Dido, de koningin van Tyrus, die moest toezien hoe de broer van haar man zijn broer doodde en de macht overnam. Dido vluchtte voor haar leven en kwam aan in Noord-Afrika, waar ze op een slimme manier grond vergaderde voor het bouwen van haar nieuwe stad. Met de lokale machthebber kwam ze overeen dat ze zoveel land mocht hebben als wat een koeienhuid kon bedekken. Dido besloot de huid in dunne stroken te snijden en legde deze in een cirkel. Vervolgens claimden ze al het land binnen de cirkel. En blijkbaar was dit genoeg om een stad te bouwen. Dido kreeg haar land, beloofd is beloofd. We hebben het over het jaar 814. Verder kreeg Dido nog een relatie met Aeneas en vele generaties later stichtte de afzamelingen van Aeneas 61 jaar later Rome. Chronologie hoeft niet altijd te kloppen. De regio waar Carthago lag, was in de oudheid een bijzonder vruchtbare. Hierdoor had Carthago een uitstekende aanvoer van voedsel uit de regio. Hetgeen mee hielp om de stad rijk te maken. De grote rijkdom waar de stad bekend om geworden is, kwam alleen niet hoofdzakelijk door de landbouw, maar door handel over grote afstanden. De Venetiërs hadden in de eeuwen rond de stichting van Carthago overal in het Middellandse Zeegebied koloniën besticht om handel te drijven met het achterland. Met name handel in metalen vanuit Tartessos, ergens in Spanje of Portugal, leverde veel op. Om de handelaren te beschermen, werd een deel van de winst geïnvesteerd in een vloot, die sterk genoeg was om de regio te domineren en nog meer handelinkomsten veilig te stellen. Volgens de bronnen had Carthago een bijzonder stabiel politiek stelsel. Aan het hoofd van de staat stonden aanvakkende koningen, een machtige familie met als stamvader ene mago, leidde de stad een tijd, maar zij raakten de macht op een gegeven moment kwijt na een reeks rampzalige messers op het slagveld. In de derde eeuw werd de tent draaiende gehouden door twee zogenaamde suffeten. Deze soffeten werden gekozen voor een periode van één jaar en hadden grote macht in politiek en religie. Wie ze koos is onduidelijk, en we weten ook niet wie er kandidaten waren. Het grote probleem van de Carthagers is dat we bijna geen bronnen van hun hand hebben. Hierdoor hebben we vaak wel het idee dat we de klok hebben horen luiden, maar geen idee waar de klepel hangt. Dit is zeker niet omdat de Carthagers geen literaire cultuur kenden, want die kenden ze zeker wel. Het waren de Feniciërs die het alfabet hadden bedacht, en Carthago had daar zeker toegang toe. Uit wat we van Carthago weten, kunnen we zeker concluderen dat we hier van doen hebben met een rijke cultuur. De bekendste overgebleven bron, die we wel hebben, gaat over een ontdekkingsreis van de admiraal Hanno, die met zijn vloot om West-Afrika heen gevaren was en melding maakt van een eiland waarop grote harige mannen leefden, die volgens de lokale bevolking Gorillai heten. Hanno's broer zou onder andere Ierland hebben ontdekt. De serveten hadden rekening te houden met een senaat, waaruit een raad van 104 mannen en eentje van 30 was geselecteerd. Deze organen werden bemand door leden van de rijkste en meest aanzienlijke families in de stad en hadden een stevige vinger in de pap in de val van de familie van Mago. Opvallend en in contrast met Rome, is dat de serveten niets te zeggen hadden over de Kartaakse krijgsmacht. De legers die door de stad de wei in werden gestuurd, werden geleid door een speciale generaalsgroep. Waarschijnlijk werden de posities van legeraanvoerders gedomineerd door een kleine groep families waardoor het soms lastig wordt om in de verschillende gevechten de verschillende Hannibals, Hanno's en Hamilkaars uit elkaar te houden. Waarvoor de Romeinen de consuls eigenlijk vooral werden aangesteld als legerleiders, voor een periode van een jaar met allerlei andere taken erbij, zien we Carthagese generaals in die functie jaren de leiding hebben. Politiek en leger waren gescheiden. De legers van Carthago bestonden, ook in contrast met die van de Romeinen, veelal uit niet carthagers Waar het voor de Romeinen vanzelfsprekend was dat hij zou dienen in het leger, en waar dit voor Romeinen dé manier was om de staat te dienen, werden Carthaagse burgers alleen ingezet wanneer de stad zelf direct werd bedreigd. Voor gewone oorlogen werd meestal gebruik gemaakt van overwonnen volkeren. De numitische cavalerie stond bekend als de beste die je kon vinden. En Libische en Spaanse infanterie werd ook vaak ingezet, net als slingeraars van de Balearen. Ook maakte Carthago veel gebruik van huurlingen, meestal Griekse. Deze huurlingen werden meestal betaald in geld of graan. Er zijn ook gevallen opgetekend van huurlingen die voor hun diensten werden beloond, met een bepaalde hoeveelheid vrouwen. Hoe de wisselkoers destijds was, is onbekend. Belangrijk in het politieke bestel van de Carthagers was dat toegang tot de elite, gebaseerd was op rijkdom, en geen afstamming van een belangrijke familie, zoals bij de Romeinen. Wie betaalt, bepaalt, was het devies. Het maakte eigenlijk niet uit hoe je aan je geld komt, of hoe lang je het al hebt. Wie arm is en rijk wordt, mag meebeslissen. Wie rijk is en arm wordt, moet zijn mond houden. Door dit systeem hadden de Carthagers nauwelijks last... Van het grote sociale probleem dat de Romeinen altijd zo teisterde. Er was geen groep nieuwe rijken die hun weg naar de top geblokkeerd zagen. omdat ze niet afstanden van een groepje handgekozen mannen uit de 8e eeuw. Door het ontbreken van een standenstrijd was er zelden iemand die belang had bij democratische hervormingen. Er waren dan nauwelijks pogingen tot revoluties. De Kartaakse volksvergadering werd dan ook alleen gehoord als de elite er niet uitkwam. Vermoedelijk was dat niet vaak geweest. Carthago wist sinds de stichting van de stad geleidelijk een steeds sterkere positie op te bouwen in het westelijk Middellandse zeegebied. Dit was vooral omdat Carthago zo centraal lag en daar de strategische voordelen van had. Wie van Spanje of Gallië naar het oosten wilde, moest langs de stad. Met de tijd werden steeds meer handelsnederzettingen gesticht in Spanje, op Corsica en Sardinië, maar vooral op Sicilië, dat helemaal een goede positie kende. In hun reizen kwamen de Carthagers in contact met de Romeinen, waar ze goede banden mee hadden. Een aantal vredesverdragen tussen de twee volkeren zijn bewaard gebleven. Interessant is dat in de vredesverdragen een aantal opmerkelijke bepalingen waren vastgelegd. Zo erkende Carthago de autonomie van de Romeinen in de regio en liet dus optekenen dat ze geen steden in Latium zouden veroveren. Mochten ze toch onverhoopt een buurman van Rome veroveren, want zoiets gebeurt soms, voor je het weet, dan zouden ze de steden aan de Romeinen overdragen. De keren dat de Carthagers tot nu toe in de bronnen genoemd zijn, zijn ze nooit in conflict met de Rome geweest. Centrum van de volgende fase in de geschiedenis van Rome en Carthago was het eiland Sicilië, vlakbij de teen van de laars van Italië. Op Sicilië was Carthago de baas over de westkant. De oostkant viel onder de invloedssfeer van de Griekse stad Syracuse. Al eeuwen was er gedoe tussen de twee om de hegemonie over het vruchtbare strategisch gelegen eiland. In dit conflict speelde de tiran Agathocles van Syracuse een belangrijke rol. Net als bij een dictator moet je een tiran niet in moderne termen zien. Tirannen waren niets meer en niets minder dan mensen. Die via onconventionele weg aan de macht waren gekomen. Of een tiran tyrannieke trekjes vertoonde, had te maken met zijn gedrag. Er zijn voldoende voorbeelden te noemen van tyrannen die een zegen waren voor de gemeenschap. Agathocles was een tyran van het vredesoort, maar wel behoorlijk succesvol. In de daaropvolgende strijd tegen Carthago, waarbij hij met een groot leger in Noord-Afrika landde en de stad zelf bedreigde, maakte Agathocles gebruik van huurlingen, in het bijzonder van een krijgersgemeenschap uit Campanië, Mamertijnen. Rond 300 besloot Agathocles en de Carthagers op het eiland tot een soort van gelijkspelvrede. Oost-Sicilië viel onder de invloed van Syracuse en West-Sicilië bleef Carthags. Op Messana, het huidige Messina, op het noordoostelijke puntje van het eiland, werd Carthags en kreeg een garnizoen. De Mamertijnen bleven op het eiland. En toen Agathocles een decennium later overleed, hadden ze geen werk meer. Huurlingen zonder werk zijn een probleem, want die krijgen plannen. Het plan van de Mamertijnen was om Messana te verhogen en daar rijk te worden. De huurlingen overweldigden het kleine Kartaakse garnizoentje en veroverden de stad op bloedige wijze. Vanuit hun nieuwe thuishaven voerden ze plunderingen in de regio uit, terwijl het eiland door de aanwezigheid van Pyrus al genoeg te verduren had. Aan de overkant van de straat van Messina, op het puntje van de tenen van de laars van Italië, lag Regium, een stad die geleerd was aan de Romeinen. Toen Regium daarom vroeg, stuurde Rome er een campanisch garnizoen van een paar duizend mannen onder leiding van Enodesius heen. Om de bevolking te beschermen tegen omliggende stammen waar ze blijkbaar heel erg bang voor waren. Terwijl Rome in gevecht was met Pyrrhus, besloten deze troepen de stad in te nemen en een eigen staat te stichten. De huurlingen richtten een bloedbad aan in de stad. Vervolgens sloten ze een verbond met de Mamertijnen, waar ze grote verwantschap mee voelden. Met rebellensteden aan weerszijden van de straat van Messina was het vermoedelijk beter om Sicilië voorlopig onderlangs te passeren. Rome was niet enthousiast om de ontwikkelingen, maar kon even niet ingrijpen omdat ze bezig waren met het vijandige leger uit Epirus. Toen Pirus echter weg was, richtte de furie zich tot Regium. De stad werd belegerd en veroverd. 300 van de overlevende leden van het garnizoen werden meegenomen naar Rome en publiekelijk onthoofd. Rome accepteerde geen verraad van dit soort. De stad werd teruggegeven aan de oorspronkelijke bewoners. Deze jezelf wist volgens sommige bronnen te ontkomen, door zichzelf aan kant te maken. Iets in de neem, laten we maar zeggen. Door het wegvangen van een bondgenoot aan de andere kant van de straat van Messina kwamen de Mamertijnen in een lastig parket uit. Net op dat moment stond in Syracuse weer een nieuwe grote man op. Zijn naam was Hierro. In tegenstelling tot Agathocles, was Hierro niet zo gecharmeerd van de Mamertijnen. Sterker nog, hij maakte hen tot de grote vijand en richtte zich op het verslaan van die ellendige roverspende. Dat Messana een hele strategische ligging had, had hier natuurlijk niets mee te maken. Hierro trok met zijn leger naar het noorden en versloeg de Mamertijnen in een veldslag. De Marmertijnen verschansten zich in hun stad en dachten na over de opties die ze hadden. Jero liet hen daar even alleen om thuis in Syracuse de kroon op te eisen en verder als koning Jero II door het leven te gaan. Hij zou de Marmertijnen nog wel krijgen. Het plan waar de Marmertijnen mee kwamen was merkwaardig. Ze vroegen de hulp in van Carthago de andere grote markten op het eiland. Op zich is dat niet zo vreemd. Hoewel de Marmertijnen eigenlijk op Sicilië waren om de Carthagers te bestrijden. Maar ja, dat is decennia geleden. Wat de Marmertijnen ook deden is vreemder. Zij vroegen de Romeinen, de grote macht op het vasteland, ook om hulp. Maar dit kan nooit tot problemen leiden, moesten ze volkomen terecht gedacht hebben. Hoe kan hier nou ooit iets slechts uitkomen? We zijn een strategisch belangrijke plaats en roepen tegelijkertijd de hulp in van twee belangrijke machten. Carthago dook er meteen op en vestigde een garnizoen onder leiding van een generaal genaamd Hanno. In Rome was de keuze lastiger. Toen de Mamertijnse gezanten in Rome aankwamen, gooiden ze de kaart van het etnische verwantschap op. De Mamertijnen, Campaniërs dus bijna Romeinen, zaten in het nauw omdat de vreselijke koning Hiero hen bedreigde. Rome moest hun landgenoten helpen, het punt was duidelijk, maar in Rome was de keuze niet meteen gemaakt. Er waren allerlei redenen om de Mamertijnen te laten stikken en Hierro zijn prooi te gunnen. In de eerste plaats was bekend dat de Carthagers inmiddels in waren gegaan op het verzoek van de huurlingen. Als Rome ook in zou gaan op de wens, zou het met een leger tegenover de Carthagers komen staan, en dat is geen geweldig idee. In de tweede plaats was Rome net heel duidelijk geweest, naar de buitenwereld, dat ze het niet zo hadden op raadplegende garnizoenen. Het garnizoen in Regium was net afgemaakt en nu gaan we de Mamertijnen steunen, vele dachten we niet. Er waren ook redenen om wel in te gaan op het verzoek. Wat bij de Romeinen altijd een issue is geweest, is de drang naar eer en glorie van jezelf en de familie. Wat zou er nou meer eer en glorie opleveren dan een grote overzeese veldslag die het bezit van een nieuw strategisch gelegen stad opleverde? Daarnaast zou de buiten van deze eenvoudige overwinning iedereen blij maken. Dit was min of meer de positie die de consul Appius Claudius Caudex, weer een andere Appius Claudius dus, naar voren bracht. Daarnaast begint het wel een beetje zorgwekkend te worden, dat Carthago allemaal regio's rondom Italië aan het veroveren was. In 272 werd zelfs een Carthagse vloot gesignaleerd in de wateren bij Tarentum, tot de afkeuring van de Romeinen. Ze zijn ergens mee bezig, die Carthagers. Misschien kunnen we beter nu de eerste stap zetten, nu Carthago bezig is met een opstand in Spanje. De Senaat kwam er niet uit, maar mede door Claudius praat over rijkdom en buit was de Comitia Canturiata wel te proberen voor een oorlogje. Claudius kreeg de eer om als eerste Romein een veroveringsoorlog buiten de laars te houden. Hij verzamelde een leger en trok de straat van Messina over. De Mamertijnen hadden een keuze gemaakt en lokte Hanno de stad uit om vervolgens de Romeinen binnen te laten. Hanno besloot niet meteen in te grijpen, maar instructies af te wachten. Voor deze laffe en weinig assertieve daad werd de arme garnizoenscommandant gekruisigd. Carthago tolereerde geen varen. Het feit dat Carthago zo gepikeerd reageerde, was voor Claudius een donderslag bij heldere hemel. Het was helemaal niet de bedoeling dat Carthago dat zou doen. Toen ook nog eens berichten van een bondgenootschap tussen twee eeuwenoude vijanden tegen Rome, Syracuse en Carthago, tot hem kwamen, wist hij dat het spel op de wagen was. Claudius zag vanuit Messana dat Hierro zijn legers vanuit het zuiden liet oprukken en dat vanuit het westen Carthagische troepen aankwamen. De Eerste Punische Oorlog tussen Rome en de Punische Venetische Carthagers stond op stapel. Vaak wordt gezegd dat dit conflict er al eeuwen aan zat te komen. En misschien is dat ook wel zo, maar er was een directe aanleiding nodig die de oorlog moest doen ontbranden. Een merkwaardige samenloop van omstandigheden bracht Rome en Carthago samen bij Messana. Claudius kwam voor de eer en glorie, maar wat hij kreeg was een oorlog met de machtigste staat in de regio. Terwijl hij de stad uitkeek, zag hij dat Syracuse en Carthago aardsveilend samenspanden tegen hem. We komen vast in de problemen. Over twee weken zien we hoe de Romeinen omgaan met deze tegenslag en bespreken we het eerste deel van de Eerste Punische Oorlog.